Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Telegraaf. Het driejarige meisje moet voor 27 maart aan haar moeder worden overgedragen. Incia werd in september 2016 in Amsterdam gekidnapt. Ze is sindsdien bij haar vader in Mumbai. Vorige maand bepaalde een Nederlandse rechter ook al... dat Incia terug naar Nederland moet komen. Kledingwinkels en schoenenzaken hebben vorig jaar meer omzet gedaald. Modezaken boekten een gemiddelde omzetstijging van bijna 5 procent, en in schoenenwinkels was dat bijna 8 procent. Dat is meer dan de branche had verwacht. De omzet van online winkels steeg het meest, maar de meeste kleding wordt nog altijd in gewone winkels verkocht. Afgelopen weekend is dominee Nico Terlinde overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Hij was bijna 20 jaar predikant van de Westerkerk in Amsterdam, maar ook columnist bij het dagblad Trouw en schrijver. Nico Terlinde was de jongere broer van dominee Karel Terlinde... de huispredikant van het Koninklijk Huis. Nico Terlinde was 81 jaar. De brexit remt hoe dan ook de economische groei van Groot-Brittannië... staat in een vertrouwelijk rapport van de Britse regering... dat in handen is van de Amerikaanse nieuwsite Buzzfeed. In het rapport worden de drie meest waarschijnlijke scenario's... tegen het licht gehouden. In alle gevallen groeit de Britse economie de komende 15 jaar... minder dan gedacht. Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam. Wanneer de stille tocht wordt gehouden is nog niet bekend. Bouchiki werd doodgeschoten in een jongerencentrum. Het lijkt erop dat de daders het niet op hem hadden gemunt. Het weer, wolkenvelden en vrijwel overal droog. Vooral in het midden en zuiden ook zon. En het wordt een graad of acht. Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De ochtendspits verloopt vrij normaal. Dit zijn de langste files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Barneveld en Eembrugge. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leuzen-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 6 kilometer door een autobrand. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Knoop het Everdingen en Knoop het Rijn. Meer dan 20 minuten vertraging over 6 kilometer file. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtold en Tiel West 5.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 Het zonnetje schijnt en het zonnetje komt binnen. Wat doe je Zo dan is weer? Zo is dat. Hé hey Lex. Welkom. Goedemiddag. En hallo ja. luisteraars. Ja. Wij zijn er ook weer. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. Niet te vergeten kijkers. Goedemiddag Rob. Ja. Wederom drie uur live vanuit de studio aan het Tolweg 10A. En als we naar buiten kijken dan schijnt de zon volop. En het is burendag vandaag. Ja. Wat heb jij gedaan vanmorgen? Uh... Heel, vroeg, heel vroeg naar de studio. Ja. Ja, heel vroeg naar de studio. Nee, de buren zijn allemaal op vakantie. Dus oh. uh, ja.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 Blijf goed, deze single van Lion Pain, you're the strip that down. De notering uit dit lijsten van uh, dit moment. En ook in onze uh, eigen Europese lijst, de Euro Breakdown, staat die genoteerd. En wil je de 40 beste hits van Europa horen? Nou, ook vanavond uh, zijn je we ze weer uit bij CFM tussen 7 en 9.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 Weerman Lex van den Horen in deze plaats. Nee, nee, nee, nee, nee. Je hoorde de Sexbump, de single van uh, Tom Jones. Ja, straks uh, om half drie gaan we hem horen. Lex van den Horen met het weerbericht. Voor de allerlaatste keer. Nou, daar moeten we wel even een feestje van gaan maken, Jones. Ja, ik ga morgen Heiden een Gedicht aan hem Ja, nee, dat vind ik ook. <laughs> Zodanig om half drie het weerbericht voor Sanford en de regio Turkije. Ja, daar gaan we volgende week heen. En dit is de nummer één uit Turkije.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 De nummer 1 uit de top 40 van de Turkije op dit moment. Jorden, Dua Lipa en New Rules. En de nummer 1 in Turkije, die staat uiteraard ook genoteerd in de Euro Breakdown. Die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9. Met Mike Buley. Het is 3 minuten voor half drie. Ja, we hebben goed nieuws. Want de heren en dames van de gemeenteraad, ze mogen weer beginnen. Ja, de gemeenteraad, maar ze kunnen ook gelijk stevig aan de bak.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 this was on there. Gewoon leuk, hé, hoorde de Nederlandstalige versie van de singel van en in Dingendong. En ze hebben het eh, daarin ook over de zomerson. Nou, zouden we die de komende dagen gaan krijgen? Zie de dat goed? Weer de nou, dat kunnen we maar aan uh, één uh, beste meneer uh, vragen. Zijn naam is uh, Lex van den Hoorn. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, uh, Lex. Hoor je een Nou, uh, even een andere de microfoon, denk ik. Hm. Nee. Oh. Nou, nee, maar dan kan jij niks zeggen? Ja, nee. Ja, lekker rustig. Goedemiddag, Lex. <laughs> <laughs> ja. Ja, de microfoon doet het niet. Dus, uh, maar bij nee. deze, deze wel. Dus dat gaat helemaal goed. Wat waar je weten? Ja. Nou, ja. Hoe het weer gaat worden de komende dagen, oh, Lex? Ja, ja. Wat we hebben nou, lekker zonnetje in je op dit ja. moment. Ja. Ja. Er zijn wat lichte, hoor, uh, Het stapelwolletjes, maar dat stelt. Uh,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 Komt uh, de mist die in het binnenland ontstaat, die komt dan ook deze kant op? Nee, hè? Ja. <laughs> oh jee. Ja, <coughs> daar hadden we vandaag geen last van, want hij kwam uit het westen. Dus, <laughs> Maar het was in het binnenland, was het vandaag echt, uh, vanochtend, echt uh, mistig hoor. Oh, Oké, okay. ja, ja, maar daar code, hebben wij geen last van. Dus. Code geel was, het, geloof ik. Code geel, ja. Code ja, code. ja die geeft ze ja. heel snel, hè, volgens mij, die code geel. <laughs> ja, ik weet het ook niet hoor. Ja, ik ook ja, ik niet. niet. <laughs> maar in ieder geval. Het was in het, binnenland, was het mistig en hier niet, maar morgen komen we er waarschijnlijk niet aan. En dan is het eerst mistig, maar in de loop van de ochtend de, lost de mist op. En dan krijgen we een temperatuur met veel zon, 20 graden. Heel lekker! ja Heerlijk! Dus, het ziet er goed uit. Dus de eerst, korte broek! Moet, ja, maar dan moet je even wachten tot de mist weg is. Uh, Oké. Okay. <laughs> ja, toch? Maar dat hebben we dus maandag ook hebben we ook kans op mist. Maar dan hebben we wel een periode met zon. Met s middags kan er wat lichte bewolking ontstaan. Dat uh, komt uit het noorden, komt dat uh, Dus dan moeten we eventjes uh, opletten op dat, uh, dat, uh, dat we daar rekening mee houden. Maandagmiddag kan er wat bewolking binnenkomen. En smorgens wat mist, maar dan zijn we wel, wel periode met zon.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 Wat klinkt het, hè? Eh, zit eind september en dan zeg je alweer tot volgend jaar. Ja, zo gaat dat. Lex van der Oren en hoorde je juist met een weerbericht. www.meteo-pagina.nl als je het weer wil nalezen. En dan blijf je op de hoogte van het laatste weer uit Zandvoort in de regio.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 Dat allemaal, daar ben je... Ja, ja, hoe heet het ook weer? Waar het is? Wat? Waar is het ook weer? De Ratersplein. Ja, precies. in het centrum van Zandvoort. en het is altijd leuk om daar even een kijkje te gaan nemen daar op het Raadhuisplein bij het standsculptuur vindt het uh, allemaal plaats. Ja, daar gaan we dan, hebben we flying high. Ik we maar zeggen Naar de holiday hier is MC Michael G en DJ Sven. Celebrate weeks, G Sven. we took the with weeks my mind. It was the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 Thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx in Amsterdam. He's the fastest rapper, your name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocky, popping, and the Boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox, he will play <laughs>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 Jij bent wel goed, hè, Albertje. Jij bent echt goed. Dat zal mij deze plaats. In house, MC Michael G en DJ sven die en de Holiday Rap. So ja, die vond ik wel leuk, hè. So en de kamer de donderdag uh, ga ik lekker uh, richting uh, Turkije. Dankjewel, Lex, voor het uh, weer, weer, weer, weer, weer, ja. En uh, tot de volgende keer maar weer. Ja. Hmm. Hmm. We moeten afscheid nemen van uh, van Lex. Ja, die Prettige gaat een kerst goed ouder. Ja, die gaat gaat de winter uh, slapen in. Ja, heerlijk slapen. Vogel huh? Oh ja, ja ja ja, heel versterkt.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 Dat kan je 24 uur per dag doen, al is er in de nacht uh, ja, niet zoveel te zien. Hè? Het is een beetje donker in de stukje. maar goed. www.zfm-live.nl En hier de Sister Slechts en We Are Family. altijd een uh, feestje met de muziek van deze dames van Sister Snacks. Yo, We Are Family. Alweer uit een en laatste plaatje in uh, uur 2 van Stamford op zaterdag. We staan meteen naar het nieuws, uh, en weer zijn we weer bij je terug. Uur één trouwens natuurlijk, hè.